VVD, CDA en PVV willen toch weer onderhandelen over een kabinet. Vanochtend liet PVV-leider Wilders weten dat hij verder wil praten nu CDA-kamerlid Klink is opgestapt. Volgens Wilders is het met het vertrek van Klink het belangrijkste bezwaar tegen verdere gesprekken weggenomen. VVD-leider Rutte en CDA-fractievoorzitter Verhagen namen het plan van Wilders over. In het Kamerdebat over de formatie vandaag kreeg met name Rutte veel kritiek. Gisteren adviseerde hij de koningin nog hemzelf een concept regeerakkoord te laten schrijven. Maar inmiddels wil hij de onderhandelingen van vorige week weer oppakken dus. De Duitse politie zoekt net over de grens bij Venlo al dagen naar een vermiste jongen. Gisteren werden 300 politiemensen bij Grefraat ingezet. Vandaag kwamen zo'n duizend medewerkers de omgeving uit. De tienjarige Mirko verdween vrijdagavond toen hij door een bos naar huis fietste. Zijn mountainbike werd in het bos gevonden, maar van de jongen ontbreekt elk spoor. De politie houdt er ernstig rekening mee dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Grefraat ligt zo'n 10 kilometer van Venlo. Het Cobra Museum in Amstelveen heeft een register geopend voor de schilder Kornijen. De komende twee weken kunnen museumbezoekers het register tekenen. Kornijen overleed zondag in Parijs, waar hij woonde en werkte. De uitvaart is donderdag in Frankrijk, in besloten kring. Het Cobra Museum houdt vanaf 2 oktober een tentoonstelling... met 15 topstukken ter gelegenheid van zijn 15-jarig bestaan... waarin ook werken van Kornijen te zien zullen zijn. Hij was na de Tweede Wereldoorlog samen met onder andere Karel Appel... oprichter van de kunstbeweging Cobra. In Nederland en 13 andere Europese landen heeft de politie invallen gedaan... bij mensen die illegaal muziek en films verspreiden via internet. Volgens de stichting Brein, die fraude met intellectueel eigendom bestrijdt... zijn er 48 sites aangepakt, waaronder 14 in Nederland. In Nederland, België en Engeland zijn ook mensen gearresteerd... maar hoeveel is niet duidelijk. Het weer vanavond overwegend droog, morgen opnieuw veel buien. Het wordt dan ongeveer 18 graden.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 Willem van Raan is uh, senior medewerker handhaving van de gemeente Zandvoort. Uh, oorspronkelijk uh, kom ik uit Amsterdam, ik heb uh, jarenlang uh, daar gehandhaafd en ook nog in verschillende andere gemeentes, waaronder Horen, uh, uh, nou, uh, nu Zandvoort dus, en uh, uh, erg leuk. Er is, uh, Zandvoort is een uh, erg uh, dynamische gemeente, uh, veel toeristen. Dus uh, erg uh, druk en uh, veel om te handhaven. Hoeveel medewerkers heeft Zandvoort uh, in dienst? Op het ogenblik uh, hebben wij twaalf uh, handhavers, uh, waaronder drie vrouwen en de rest is uh, allemaal mannelijke handhavers. En uh, ja, zij uh, proberen zo goed mogelijk uh, ook als, niet alleen als handhaver, maar ook als gastheer en gastvrouw te zijn voor de, de burgers en de toeristen.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 Oh, het is zo'n zaligheid als je van de duinen glijdt in Zandvoort aan de zee. Ikke. Schouw maar, Heinrich, daar is dat meer. Ik war hier vroeger, maar met geweer. Das ist ein Stückchen Heimat hier. Hoch der was bedeutet deutsches Bier. Als Lebensantwort an das mehr. Sieht wieder schön aus hier. Ach, Armen hier, Sie da! Wo ist das Hotel Germania? Bitte? Hotel Germania! Oh, Germania. Ja. ja, das kann ich Ihnen einfach well quick sagen. Dan gaan ze daar de trap hef en dan slaan ze links hem, dan laven ze je rechthuis Dan laven ze je er bovenhup. <lacht> dankeschön, dankeschön, dankeschön. Alles weer weer schön in Holland. Ja, vinden ze? Ja, zeer. Alles weer de nou wie vroeger. Ja, Je kunnen weer aanvangen, wens je voelen. <lacht>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 Ach zo, ja, aber zei voorzicht. Ja? Ja. Es geht wieder los. Zou je denken? Ze zit nog zo muur van de vorige keer. <lacht> Nein, maar ze sind toch uh, niet kwaas, hè? Bitte? Kwaas. Was? Wat heet kwaas? Nou, eh, uh, besch, wasch, bosch, bosch.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 Dan hebben je fiets terug. Mijn naam is Van de Roosendaal van het programma Bijzonder Zandvoort. En ik zit in het oude VVV-gebouw met Willem van Raan van de Handhaving. Sinds wanneer zijn er handhavers in Zandvoort?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 Hoe oh, ze komen eigenlijk hier naartoe inwezen. Is dat bij evenementen, grote evenementen, partijen, feesten, muziek, festivals? Uh, nou, het gaat meer om de horecadiensten en de controle op inrichtingen. Wat er gebeurt is ook dat een gemeentelijke handhaver samen op stap gaat... met een handhaver van Eimond, Milieudienst Eimond. Omdat Milieudienst Eimond bestuursrechtelijk optreedt namens de gemeente... En de gemeentehandhavers die treden strafrechtelijk op. Dat zijn BOA's, dus buitengewoon opsporingsambtenaren. En die maken het proces verbaal en dat wordt opgestuurd naar justitie. En de bestuursrechtelijk wordt het namens doet de Eiermond namens de gemeente Zandvoort.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 Dus de buitengewoon opsporingsambtenaar. Als je kijkt naar de politie, dat heeft een vlammetje. Is ook landelijk erkend En de brandweer heeft ook hetzelfde logo. En de boas, die, omdat elke gemeente vroeger zijn eigen identiteit hield en eigen uniform had. En de burger niet wist met wie die van doen had. Heeft, hebben ze in Den Haag vastgesteld dat er nu...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 Vaak is het zo dat we het afdoen met een, een waarschuwing. Als we die persoon toch niet kennen en dat er een eerste overtreding is, dan uh, is het een uh, eerste waarschuwing, officiële waarschuwing. Mochten we het nog een keer zien gebeuren, dan uh, gaan we strafweg optreden. Dat betekent dat hij een bekeuring krijgt. Bijvoorbeeld je zet je auto uh, even snel ergens neer waar het eigenlijk niet mag. Je rente richting uh, de winkel en ach ja hoor, er staat er weer een, de ambtenaar die uh, dat doen mag. Ja, uh, met bekeuren is het uh, vaak moeilijk, uh, want uh, ja, we, we kennen natuurlijk alle smoesjes, Alle smoesjes. Uh, dat is ons bekend. En, uh, uh, vaak is het zo dat, uh, als, uh, dat wij een waarnemingstijd hebben, uh, want mensen moeten wel de tijd hebben om uh, geld uh, over een kaartje te kunnen trekken. En uh, wij zijn heus geen boem mensen, maar uh, ja, vaak is het zo dat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 You've done it all het programma Bijzonder Zandvoort en ik zit in het oude VVV-gebouw met Willem van Waan van de Handhaving. Welke scholing moeten de medewerkers doorlopen voordat ze zichzelf handhavers mogen noemen? Uh, nou, het, het, is een, het zijn allemaal mensen met een minimale mbo-opleiding. Uh, dan is het zo dat, uh, dat ze verschillende opleidingen moeten volgen. Die wordt vaak intern gegeven. Uh, ook door uh, justitie worden opleidingen gegeven die we allemaal volgen. En uh, het ligt er aan uh, wat voor soort bol je bent, maar wij hebben ook uh, milieubouwers, die hebben een hogere opleiding. Uh, die, die volgen ook uh, milieuwetten. Handhaving en toepassing van de Milieuwetten. En uh, dat zijn ook uh, milieuinspecteurs. En, en daarbij hebben we ook uh, bouwinspecteurs. Nou, die hebben ook hun eigen uh, opleidingen. Dat zijn vrij pittige opleidingen en die treden daar vaak bestuursrechtelijk op, omdat het geen boas zijn, maar toezichthouders. En dat is het hele verschil. En wat, wat, wat is precies het verschil dan uh, tussen uh, boas en uh, toezichthouders? Uh, boas kunnen strafrechtelijk optreden. Die hebben opsporingsbevoegdheid en toezichthouders, uh, ja, die zijn opge uh, ja, die treden ook op en die zijn aangewezen door het bestuur. Dus bij Louis-Davids Carré lopen er inderdaad ook toezichthouders? Ja, dat, uh, bij het Louis-Davids Carré lopen bouwinspecteurs en dat zijn toezichthouders uh, aangewezen door het bestuur om uh, bestuursrechtelijk te kunnen optreden. Daarnaast hebben we, we, hebben het net al verteld, hebben we BOA's, maar uh, onze BOA's zijn niet alleen BOA's maar ook nog eens.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 En daarbij hebben ze ook nog uh, fietsen en uh, wij gaan nog dit jaar gaan we bike teams instellen. Dus, uh, dat zijn de, ook de handhavers en noem het een soort vliegende kiep. Uh, het voordeel van uh, bikefietsers uh, is dat ze overal makkelijk bij kunnen komen. Ze kunnen op gebieden komen waar je niet met een auto kan komen. Ze uh, zijn stiller, uh, ze zijn veel meer aanspreekbaar dan in een auto. De burger kan ze makkelijker staan houden en hun vraag stellen aan de handhavers. En het heeft ook een, een, een representatieve werking, want uh, ze worden beter gezien. En uh, als de burger uh, in de gaten krijgt dat uh, de handhaver uh, meer op straat is, en, dan passen ze wel op om een overtreding te maken.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 out a personal ad And though I'm nobody's poet I thought it wasn't half bad Van Raan. Uh, ik heb de politie een keer een demonstratie zien doen met hun uh, mountainbikes. Uh, het is natuurlijk uh, geen ongevaarlijk beroep. Je hebt driftkickers, je hebt mensen die misschien wel slaan. Krijgen zij een soort cursus dat ze weten wat ze moeten doen met dit soort mensen? Ja, al onze uh, bike teams, want uh, volgend jaar gaan we nog meer mensen op de bike uh, zetten. Al onze bikers krijgen een bike training. Dat is een uh, ja, zeer uh, adequate training. Dat, uh, dan leren ze ook uh, verstijlen, hellingen, trappen af uh, te gaan met een fiets. Ze leren hun fiets te gebruiken als verdedigingsmiddel. Uh, want ja, je krijgt ook te maken met agressieve mensen. Uh, ze leren ook om uh, zelfs uh, auto's uh, staand te halen op de fiets. En, uh, dat is een training van een x aantal dagen. En uh, ook vanwege hun eigen veiligheid, en, uh, elke biker is ook verantwoordelijk voor hun eigen fiets. Ze moeten zelf zorgen dat hun fiets uh, in een goede, uh, goede staat blijft, want dat is hun gereedschap. Dus uh, ja, bikers heeft uh, in mijn ogen alleen maar voordelen hoe moet je helemaal als biker, terwijl je heel erg kwetsbaar bent, zo'n auto tot stilstand houden? Dat vind ik wel heel cool hoor, maar wel heel gevaarlijk. Ja, dat is uh, moeilijk uit te leggen nu, maar dat uh, zal je eigenlijk moeten zien. En uh, misschien dat we een keer een demonstratie kunnen geven hoe dat in de praktijk gaat. Het is inderdaad is, uh, ja, heel vreemd als je dus uh, twee bikers zelfs een auto uh, aan de kant ziet zetten. Ja, want als iemand vreselijk driftig is, die trapt even op het gaskandaal en uh, oeps, daar gaat de collega. Ja, dat is zo, maar uh, er zijn trucjes voor. En uh, ja, nogmaals, dat moet je echt in de praktijk zien gebeuren. Is het een gevaarlijk beroep? Uh, nou, ik doe, dit, uh, doe het werk al, al uh, vele jaren. Ik, uh, nou ja, in Amsterdam, in mijn ogen, als in Amsterdam al vele jaren als handhaver heb gewerkt, ...en je kan je daar staande houden, dan uh, is dat al, uh, al heel waak. want in Amsterdam kan je behoorlijk veel met agressie te maken. Maar het, het vergt natuurlijk ook wel wat competenties van handhaven. Uh, hoe sta je mensen te woord? Uh, ik ben van mening dat je de mensen moet benaderen zoals je zelf benaderd zou willen worden. Um, uh, het is niet makkelijk, maar uh, ja, geduld, rustig blijven. En altijd uh, de mensen in waarde laten, dat scheelt allemaal heel veel. Zijn ze wel eens gewond geraakt door driftige mensen die meteen gaan nippen of schoppen <coughs> of met spullen gooien? Ja, dat is gebeurd. Uh, een collega van ons is uh, uh, mishandeld. En uh, dat, dat komt voor. En, uh, ja, als handhaver dan, uh, moet je daar altijd op vol uh, ja, voorbedacht zijn, maar ja, je hebt het niet altijd in de hand, je weet nooit hoe een mens reageert. Het, eh, als, als we ergens aanbellen, je weet nooit wat er achter de deur staat en ook als je iemand eh, ook al benadert, heel rustig. Ja, en nogmaals, soms heb je niet de hand. Een, een mens kan opeens omslaan en dan eh, ja, dan is het eh, toch zaak om te proberen zo rustig mogelijk te blijven. Uh, bij ons is het zo, veiligheid staat voor, op, voor ons, veiligheid nummer één, trek je terug en roep uh, assistentie van de, van de politie. Wat is er gebeurd toen dat die meneer of mevrouw uh, gewond raakte? Nou, wat er gebeurd is dat uh, een van mijn collega's iemand aansprak op een overtreding en uh, die man uh, of vrouw uh, die het ook deed. Die uh, gaf uh, ja, stomp in het gezicht en een uh, collega viel van de trap af. Of, uh, nou ja, die belanden in het ziekenhuis. En, uh, gelukkig uh, is het nog redelijk goed afgelopen. Maar ja, dat gebeurt gewoon. Dat is verschrikkelijk inderdaad. Ja. Wat kun je in zo'n situatie doen? Kijk, was hij alleen? Dat is natuurlijk helemaal uh, vervelend. Maar zijn ze vaak alleen? Nee, wij, uh, wij opereren altijd in koppels. Juist vanwege de veiligheid. En uh, ja... Wij uh, ook al uh, gaan we voor andere handhavingstaken op straat. Het is altijd dat wij in uh, koppels uh, de straat op gaan. like a man Straight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 Wat zijn hun werktijden eigenlijk? Hoe vroeg moeten ze en uh, hoe laat uh, mogen ze? Nou, uh, wij, hebben, wij werken in, in een rooster. Uh, we hebben ook uh, niet alleen een rooster van bandwerken, werken, maar we hebben ook horecadiensten. En dat zijn werktijden van s'avonds uh, acht tot s'nachts vier uur. Uh, daarbij hebben we ook piketdiensten, dat de burger ons dag en nacht kan bellen. Dat is, uh, het gaat met name ook om geluidsoverlast. Uh, dan uh, is het zo dat uh, de andere handhavers die uh, werken soms, uh, die hebben tachtdienst van 9 tot half 5, maar ze hebben ook middagdiensten en dan beginnen ze om 1 uur tot, uh, tot avonds, 10 uh, uur. Dus inderdaad dag en nacht is gewoon, uh, de handhavers zijn aanwezig, is Antwoord? Ja, uh, maar niet altijd dag en nacht, want uh, gezien de capaciteit die we hebben, kunnen we niet elk weekend uh, aanwezig zijn. En uh, we proberen zoveel zo mogelijk en zo goed mogelijk uh, aanwezig te zijn. En daar is Rooster ook op afgestemd. Hoe gaat de handhaving precies bij grote evenementen? Neem maar een Oboro Masters op het circuit of een enorme jaarmarkt of dat soort uh, activiteiten. Hoe gaat er dan precies de planning? Nou, uh, ik zit zelf in een evenementencommissie en daar uh, hebben we regelmatig uh, contact met elkaar.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 En dan letten we ook vaak op, uh, nou ja, als we uh, buiten taps moeten denken, podiums, bij de opbouw zijn we bij, of het allemaal veilig gebeurt. Uh, wat we ook doen is straten afsluiten en wegslepen voor, voor auto's, want uh, het gebied moet vrijgemaakt worden voor het evenement. Nou, daar zijn we morgen om 5 uur al aanwezig. En uh, ja, waar, waar nodig en dan, daar zijn we bij. Zij tegen mij, er zijn uh, nieuwe handhavers. Kunt u dat uitleggen? Ja, ik, uh, ik vind dat Zandgod eigenlijk uh, beschikt over nieuwe handhavers. Uh, ja, dat kan ik uitleggen, want uh, in voorheen uh, spraken we over parkeercontroleurs. Uh, eigenlijk wil ik het daar niet meer over hebben, over parkeercontroleurs. We praten meer over integrale handhavers. Integraal wil zeggen uh, dat uh, voorheen als een parkeercontroleur eh, toezicht hield op parkeervergunningen en ging controleren, dan deed hij dat. Nu is het zo, als je praat over integrale handhavers, dat eh, een voormalig parkeercontroleur eh, als hij aan het controleren zou parkeren en hij ziet andere overtreding dan kan hij die ook meteen oppakken. Daar is hij nu voor opgeleid. Uh, daarom vraagt het nu ook iets meer van een handhaver. Uh, wij, hebben, wij zijn van mening dat uh,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 een programma Bijzonder Zandvoort... ...en ik zit in het oude VVV-gebouw... ...met Willem van Raan van de Handhaving. Meneer Van Raan, hoe gaat de samenwerking... ...met de politie precies? Nou, de dus samen met de politie is... ...dat ervaar ik als heel plezierig. U moet de samenwerking zien... ...vooral met horecadiensten. Ook wij draaien horecadiensten... ...en letten op allerlei zaken... ...terrassen... Gelaatsoverlast. overlast.